Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Morgen opnieuw een zonnige najaarsdag. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat bewijst dat uh, R&B en Rock uh, samen gaan. Je Run DMC en Aeroswit en het nummer heet Walk This Way. En dat is toch een, gewoon een uh, heerlijk plaat om, uh, om mee te starten natuurlijk. Zo, goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Entertainment For You. En ja, we hebben visite in de studio... We hebben namelijk een nieuwe DJ hier bij ZFM Zandvoort. Goedemiddag. Hallo. Het is, is wel al een avond beetje... avond hoor, maar... Goeie avond, hè? Het ja. is wel jouw debuut hier op, uh, op ZFM, hè? Ja, inderdaad. Hoe heet je? Ik weet uh, Aldo. Aldo? Ja. Aldo Aldo. Aldo Moraal. Aldo Moraal. Ja. En je komt uit? Haarlem. Haarlem. En uh, nou, je, je wordt waarschijnlijk ook de nieuwe presentator van uh, Zondag in Kennemerland. Ja, klopt. Je hebt al een aantal keer uh, meegedraaid, een beetje meegekeken hoe het uh, was. En uh, hoe vind je het hier? Ja uh, leuk. Ja, het is wel een beetje een gezellige sfeer. Ja, hartstikke gezellig hier. Leuke ja? mensen hier. Uh... Oké, okay, hartstikke leuk natuurlijk. Wat spreekt, jou zo aan, uh, wat spreekt radio zo, jou zo aan? Nou, leuk dat je uh, ja, een beetje naar mensen toe kan praten. Muziek draaien voor mensen. Ja, dus gewoon de echte mensen jouw dienst bewijzen. Ja, inderdaad. Ja. En um, verder nog uh, hobby's? Verder nog uh, op school zit je bijvoorbeeld? Of werk je? Ja, nou, ik uh, ga één dag uh, in de week naar school. En vier dagen werken. Als okay. loodgieter. Als loodgieter, oké, okay, ja. hartstikke goed. Nou ja, ik heb een, uh, wel een leuk idee. Ik heb een aantal uh, berichtjes gevonden. En die gaan we zo meteen even vertellen zeg maar. En we gaan kijken hoe je het doet. Vind je dat een leuk idee? Ja, dat is helemaal goed. Huh? En helemaal jij, goed. Hebt al een, jij hebt wel een leuk bericht uh, gevonden. Uh, Eén tippie, wat is de titel? Chinese studenten passen rechtop om water te besparen. Uh, nou, dat zometeen. meteen. Nou, Guus is en Het is een nacht.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 Zong in het mooiste lied? Het is een nacht waarvan ik dacht. ...harder dan ik hebben kan hier bij ZFM Sanford Entertainment for You. Leuk dat je luistert, goeiemiddag. Um, Zometeen hebben wij een interview met uh, Roland Verstappen. Dat later. En natuurlijk hebben we een nieuwe presentator hier bij ZFM Aldo... ...die um, ja, wel eens echt zijn echte debuut gaat maken hier. Hij gaat namelijk een, uh, ja, een grappig bericht voorbelezen, voorlezen. Uh, binnenkort komen ze met een nieuwe album uit... ...The Kings of Leon en dit is hun nieuwe single Radioactive. Nieuwe single van de Kings of Leon en die heet Radioactive. Gekke plaat natuurlijk. Zo, dat was hem dus. Uh, aan de lijn hebben wij uh, Roland Verstappen. Goedemiddag! Ja, goed. Ja, goede avond alweer. Het is eigenlijk goede avond alweer. Na zes ja, ja. is altijd weer uh, avond. Hoe gaat het met u? Of mag ik je zeggen? Ja, alsjeblieft, je. Oké, okay, hoe gaat het met je? <laughs> Ja, goed, goed, goed. Dank ja. je wel. Ik ja. zal even vertellen uh, hoe je bent begonnen, want het is wel een leuk verhaal. Je speelde op je tiende piano, ja. maar toen je vijftien was, uh, vond je een instrument in een klein kioskje in Mallorca, de gitaar. Kan je er ja. nog wat van herinneren? Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik weet niet heel veel uit mijn jeugd, <laughs> maar uh, die ontmoeting heb ik nog uh, vers op mijn geheugen zitten. Ja, want dat was natuurlijk als klein jongetje wel heel wat, hè? een gitaar helemaal uit Mallorca. En dat heeft toch wel de basis gelegd van jouw carrière, hè? Ja, nou, het heeft, het heeft voor mij, zeg maar, de interesse in muziek. Ik was altijd wel muzikaal, zei ze, en die piano, ja, god, uh, daar werd ik naartoe gestuurd. Ja. Uh, door uh, ons man, hè, zoals hij heet. En die, uh, ja, dat, dat, dat hoorde een beetje bij de opvoeding. En uh, ik vond dat wel leuk en ik scheen het dan ook wel goed te doen. Maar het, het was mijn uh, instrument eigenlijk niet. En uh, de gitaar was het wel. Gitaar was het wel, want je was al, uh, ja, was al vlug helemaal in de intro van de nieuwe volksmuziek van de 70s. Met onder andere James ja. Taylor en uh, natuurlijk Bob Dylan. Ja, en, uh, noem daar noem ik wel een paar op, ja. Noem ik wel een paar ja. grote artiesten op, hè? Wat, wat betekenen hun voor jou? Nou ja, de James Taylor is uh, zijn, zijn manier van liedjes schrijven en. Uh... En het, dat pakte me, dat raakte me. Ja. En, uh, en Bob Dylan is natuurlijk een absolute meester. Uh, niet zozeer in het uitvoeren, als wel van het schrijven van zijn liedjes. Ja. En uh, ik weet wel dat ik uh, in die tijd uh, het, hele, het hele boek van uh, Bob Dylan zo ongeveer uh, uit mijn hoofd kende. Oké, okay, dus het is wel echt een hele grote inspiratie voor jou. Ja, absoluut. Ja, ja, ja het is ja. ook natuurlijk een hele grote artiest uh, geweest, natuurlijk. En nog steeds, ja. Bob Dylan. Ja. Uh, toen je twintig uh, werd of was. Maakte je, je kennis met de Keltische kant van de volk? Nou, ik heb het even gelezen, maar ik heb geen idee wat het betekent. <laughs> nou ja, Keltisch dat wil zeggen dat is de muziek uit Ierland en Schotland. Oh ja. En uh, daar hebben dus, uh, ja, dat, dat zijn al van oorsprong de Kelten geweest die daar uh, neergestreken zijn. En uh, het is een bepaalde manier van, uh, van muziek maken die, die heel erg verwant is met, uh, met het hart zeg maar. Oké. Okay. Mu muziek recht uit het hart en uh, ja mensen die in de in, als je in de pub zit in Ierland of je zit in een pub in Schotland en er wordt gezongen, ja dan zul je ook meemaken dat mensen gewoon stil zijn. Dan zit er een meisje te zingen die. Uh, en dan zitten grote, van die stevige, stoere kerels... ...met zo'n grote pint. Die zitten dus gewoon te huilen. <laughs> Muzikaal gebeurt. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, is, uh, dat is mooi, weet je wel. muziek is passie. En dat komt eigenlijk... Uh, voor mij komt dat daar vandaan. Ja, je kwam via de muziek... Uh, ...kwam je te weten via Guy Rolofs. Ja, Guy Rulofs. Rulofs, dat, was, uh, ja, dat was een jongen hier in de buurt. Die was dus uh, helemaal gek van die, van die Keltische muziek. Ja. En die, en die speelde fiddle. En die speelde bouzuki. En uh, ja, die zocht op een gegeven moment... Uh, mensen die daar in een bandje wat uh, van die muziek zouden kunnen maken. En ik speelde gitaar en ik zong. Ja. En ik was niet zozeer bezig met die Keltische muziek. Het was wel dat hij mij uh, daar eigenlijk mee, mee bekend heeft gemaakt, zeg maar. Het was de band Pegasus, hè? Ja, Pegasus, ja. En uh, ja. Hoe, ja, hoe ging die optredens? Heb je wel eens voor een groot publiek opgetreden? Ja, dat waren vaak uh, of, uh, of in, uh, in, in, in cafés, hè, waar dan mensen gewoon op jouw muziek stonden dansen. Een beetje voor die folkachtige dansen. Ja. Maar ook festivals. We hebben dus ook grote festivals gedaan op, op een paar van de eerste edities van uh, de Kerstfeesten. Feesten. Ja, daar stonden dus 10.000 man voor je neus op het festival. Jezus. En, uh, ja, en, en, en die stonden dan echt gewoon te dansen op die, op die eerste Goh. tunes. Dat was fantastisch. Ja, echt te gek was dat. Ja. Maar uh, ja, later werd, uh, werd dat Finn Farah ja, Dat... Finfar was eigenlijk een soort ja, later, een, een, een, een eigenlijk een beetje een slap aftreksel van, uh, van wat Pegasus was geweest. Okay. Dus we kregen nooit meer uh, die 10.000 mensen voor, uh, voor onze neus op een festival. En uh, het, het, het was eigenlijk niet meer wat het geweest was. Dus uh, de magie was er een beetje. Op. Want Finfar was een hele nieuwe band eigenlijk. Dat was een band van Guy en mij en we hadden daar twee jongens bij gevraagd. Maar we hadden, bij Pegasus hadden wij een hele bijzondere zangeres, Jopie Jonkers. Die nou nog steeds heel veel uh, zingt en optreep. Vooral in België en Frankrijk. Okay. Uh, uh, en er was iemand die alle... Uh, ja, uh, die, die, die band, hè? ja, die maakte trokte, zo'n band. Die trok dat uh, alle helemaal naar wat toe. Ja. ja, te gek. Ja, um, ja begin jaren negentig heb je twee hits gescoord. Ja. Helemaal niets en zij is een wonder. Ja, dat klopt. Uh, dat was meteen van jouw eerste album. Ro uh, Roland Verstappen heette die. Ja. Gep dat geproduceerd was, uh, door... Ja. Oh, sorry. Ja, dat was geproduceerd door Peter Koelewein, ja. inderdaad. En uh, Ferdinand C. En Ferdinand C kenden we van uh, Suzanne hè? Ja, klopt. Van VOF de Kunst. En uh, ja, dat waren twee mannen die uh, ja, toch echt naam gemaakt hadden al. En het was mijn, uh, mijn debuut als, uh, als solozanger. Oké. Okay. Nou, dat was dat voor mijn tijd. Maar hier staat dan uh, dat je veel optrad in uh, radioprogramma's en uh, meerdere tv-optredens. Hoe ja. was dat in die tijd? Had je het heel erg druk? Ja, het was, uh, echt, het stond binnen, binnen twee weken stond het liedje in de top 40. Yeah. En, uh, helemaal niets. En uh, ja, meteen ook een uh, paar grote tv-shows. Maar ja, je had nog niet zoveel zenders. Nee. In die tijd, hè? er waren er dus een paar. En, uh, en de, de, al, die, al, al die verschillende internetzenders en lokale zenders, en al, dat was er in principe bijna niet. Uh, dus je trad uh, in Hilsum uh, trad je voor een paar van die grote shows op. En uh, dat was binnen één week of twee weken, had je die gehad. Ja. En dan was het inderdaad wel druk, maar uh, het was wel een voordeel. Dat bijna iedereen ernaar keek, zo'n uh, postcode bingo. Ja. Gewoon door een paar miljoen mensen bekeken. Ja, ze moesten wel, er was verder niks anders. Er was niet heel veel anders. <laughs> ja, je kon naar de Duitse zenders of uh, de Belse zenders. Ja. Uh, dus, uh, ja, maar iedereen, iedereen hing gewoon voor de buis, voor de postcode bingo. En kan je nog iets herinneren wat je, wat je nog steeds uh, herinnert, zeg maar, dus waar je er steeds nog vaak aan denkt, uit die tijd? Ja, toen, het, uh, toen ik dus in die postcode bingo en een vijf uur show geweest was, toen stond ik ineens in het, uh, ja, bij het postkantoor te wachten in de rij en een vrouw die staat voor me en die draait zich om en die kijkt me aan en die wordt helemaal gek. Ik heb jou gezien gisteren. En, nou, en die begon heel raar te doen tegen iedereen eromheen. En iedereen begon zich ongelooflijk ongemakkelijk te voelen. Zo wat gebeurt hier en uh, wat is hier aan de hand. Ik ben op een gegeven moment echt gewoon weggelopen. Dat ik dacht: van ja, wat moet ik hier dan mee? Yeah. <hijf> dus ja, dat was een heel raar gewaarwording. Ja, dan gebeurt je dan een paar keer tijd te wachten in de rij van de Efteling. En dan, eh, en dan kom je elkaar de hele tijd tegen, weet je wel. Zo, de, allemaal van die poortjes waar je door moet. Ja, ja, ja. ja. En, dan, dan iemand die, die je dan herkent. Wat ik me vooral herinner is dat mensen nooit leuk of spontaan reageerden, maar gewoon altijd vreemd. Ja. Dus uh, het, het, het, het, het, het, ik vond het vaak erg ongemakkelijk. Je vond het wel oké? Okay. Oh, uh, want sommige mensen vinden dat helemaal niet. Vooral artiesten die zijn toch van: Kijk mij nou. En, uh... Ja, ja, ja nee, daar had ik. Daar had ik, ik, vond het, ja, ik vond het muziek maken en het liedje schrijven en het opnemen van CD's en het doen van optredens, dus dat vond ik gewoon hartstikke leuk. Oké. Okay. Maar, maar het, het, het, het, het, zeg maar, de zogenaamde bekende Nederlanders zijn. Dat was gewoon niet voor mij weggelegd. Oké. Okay. Ik, ik, ik had al zoiets. Je, doe normaal. Ja, dat kan, dat, dat kan <laughs> me voorstellen ook wel. Een beetje uh, privézaken en zo. Ja. Nou, in 1997 kwam je tweede album uit, augustus. Ja. ja. Dat was. Uh, ja, is dat dan uh, dit had niet het verwachte succes? Nee, kijk, er stonden op mijn eerste album stonden twee hits. Ja. Uh, dat album was redelijk goed verkocht. En uh, de plaatmaatschappij op dat moment. Uh, zag mij toch niet voor, uh, met een bepaalde prioriteit uh, voor de komende jaren. Uh, dus uh, ik had zoiets van: nou, ik moet hier gewoon niet zijn. Dus ja. dan ben ik naar een andere maatschappij gegaan. Ik heb met Verder C een plaat opgenomen die, zeg maar, uh, waar geen hits op stonden. Okay. Oké. Uh, en eigenlijk hadden wij zoiets van: nou, we gaan zo langzaamaan een beetje de theaters in. En, uh, dat is ook wel gelukt. En we hebben een aantal heel leuke optredens gedaan. Maar als er dan geen, geen hits op je album staan, ja, dan verkoop je ze in het theater. Ja. daar hou het mee op. Okay. En uh, dat, dat, dat uh, bedoel ik dan met het had niet het verwachte succes. Nee. En uh, ja, voordat je uit de onkosten bent, moet je dat toch in eerste instantie 10.000 verkopen. En dat halen we niet. Nee. Vind, je dat, uh, vind je dat jammer? Ja, dat was jammer, want het was op dat moment zeker jammer, omdat ja. het ook een plaat was die eigenlijk veel meer, uh, dat was veel meer ik dan ja. de eerste LP met Peter Koelewijn ja. en, uh, en met Verdi. He, dus we hadden een hele persoonlijke, stille, akoestische plaat gemaakt. Oké. Okay. Uh, dat... Uh, ...waar nog steeds... Uh, ...veel van gedraaid wordt overigens... ...dus uh, okay. die heeft toch zijn weg wel weer gevonden... Ja. ...alleen een beetje voor de liefhebber. Ja, ja. oké. Okay. Nou, in 2003 heb je samen met Karin Poel ja. ...de groep uh, Eden opgezet... ...en ja. uh, jullie maakten je eerste CD... ...samen dan in 2006... ...en uh, ja, jullie toerden... ...in wisselende samenstelling door binnen... ...en buitenland. Ja, dus, dus weer was. met dat uh, keltisch getinte... Uh, ja. ...volksongs eigenlijk ja, uh, Maar het buitenland, dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel leuk. Waar hebben jullie ja, dat, allemaal opgetreden? Nou, dat was heel bijzonder, want wij hadden die uh, cd gemaakt. Uh, en die hadden we echt in de traditie gemaakt van de Keltische muziek. Dus ja. dat, zoals het in Ierland en Schotland zou gebeuren. En dat hadden we blijkbaar best goed gedaan. Want zelfs uh, in Engeland en, uh, en, en, en Ierland en in Wales. De BBC draaide die cd dus. So. zonder Zo. Die had ik opgestuurd naar een aantal mensen... waarvan ik wist, nou, die zijn met folkmuziek bezig. Ja. Yeah. En, en die cd die werd en wordt gedraaid. Ja. Yeah. Dus ja, toen werden we ze ook hier en daar gevraagd... voor festivals uh, met de band. Maar het probleem was dat wij met jongens werkten... die hier in Nederland veel in het theater zaten... met verschillende bands. Dus... Die eigenlijk, we hadden nooit de, de originele bezetting bij elkaar. We moesten altijd met invallers werken, omdat die ja. jongens andere verplichtingen hadden. Dus dat bedoel ik met de verschillende samenstellingen. Hè? En dan ging er een andere bassist mee, en dan weer een andere fiddler. En, snap je? Dus we hadden ja. nooit een echt vast clubje. Maar we hebben dus wel in Duitsland en Frankrijk en België en Engeland... hebben we dus wel festivals gedaan, wat bijzonder leuk is. Oké. Okay. Anno, nu, hoe, gaat het, uh, ja, hoe gaat het nu? Nou ja, ik heb uh, een half jaar geleden heb ik een Brabantse cd uitgebracht. Die heet ja. Bravo Kana. Die ja. is helemaal in het, uh, ja, niet echt, echt, echt dialect, zeg maar, zwaar dialect, maar gewoon de taal zoals ik uh, min of meer praat. Dus ja, uh, dus, ja dat heet, er zit ook een Brabantse tongval in. Uh, zo heb ik die LP ook opgenomen. En uh, nou ja, daar zijn we een uh, theatertoertje mee aan het voorbereiden. Ik werk op dit moment samen met uh, Alides Hidding ja. uh, van de Time Bandits. Dat is een band uit de tachtig jaren met grote hits. Alides is echt een wereldster. Die woont bij mij in het dorp in Poppel. Oké. Okay. Uh, hij heeft zijn eigen studio en ik heb mijn eigen studio. en We maken, we maken dingen met elkaar. en uh, We treden samen op in een, uh, in een soort liedjesprogramma. Brabants liedjesprogramma. Okay. En ik ben bezig met de tweede... CD van Iden. Uh, van Daar zijn we halve weken mee. Oké, okay, oh hartstikke leuk. Ja. En uh, staan er voor de, ja, voor, de, voor de komende weken nog optredens uh, gepland? Moet je bijvoorbeeld vanavond nog optreden? Morgenmiddag sta ik in Emmen. Oké. Okay. wat ik zo e 3 uit mijn hoofd weet. En uh, in Tilburg nog op 5 november. Ja. Bij het, het Dialect uh, festival, geloof ik iets in die richting. En okay. zo staan er een aantal dingen. Altijd, uh, altijd te zien op rolandverstappen.nl. Oké, okay. nou goed dat je het noemt natuurlijk. Ik ga jouw single, single draaien, Walsen met jou. Ja, dat is de nieuwe, ja. Ja, het is de nieuwe single. Ik wil je ja, van, heel erg bedanken voor dit interview. En uh, zou je hem voor mij willen aankondigen? Graag. Uh, dit is uh, Rolof Gestappen met een uh, nieuwe single. Wederom een wals, alleen walsen met jou. Dankjewel hè. Bye, bye. Hoi. Ik dans van geluk Ik was met jou alleen Want jij bent mijn stuk Burenklasse van top tot een Voor jou word ik gewacht Jij bent de reden waarom Ik vroeg op wil staan Jij bent de pas die ik dans, Ik begin weer vooruit ik wil alleen walsen met jou, alleen walsen met jou, dansen tot morgen vroeger, dansen naar een nieuw begin. Ik wil alleen walsen met jou, alleen walsen met jou, jij wil met jou, Wat ik wil Ik twijfel nergens aan En ben ik ooit wat stil Dan vraag je wat scheelt eraan Jij hoort meteen aan mijn stem Of ik in de lach Of liever hou Jij ziet het steeds in mijn ogen Als ik me verschuil Zo sensueel, met jou kan ik alles aan en er is niks meer te veel. hoorde je met zijn uh, single Walsen voor jou. En uh, ja, we gaan door met, uh, de, door naar is het eigenlijk hè, door naar de dubbel hit um, Die is uh, deze week van Fall Out Boy en The King of Pop Michael Jackson. Die, uh, Michael Jackson bag in 1983 uh, het nummer Be There uit. Het werd een zeer populair nummer en wordt nog steeds gezien als een van de grootste nummers van Michael Jackson. Het stond ook op zijn, ja, misschien wel een van de grootste nummers uh, albums aller tijden. Uh, Trillen natuurlijk. Uh, in 2008 kwam de band Fall Out Boy uit met een koffer van Beat It. De Amerikaanse band bracht de song uit in hun eigen stijl. En daardoor werd Beat It wat rockier. Nou, Ik laat eerst de originele versie horen van uh, Michael Jackson, dus Beat It, En daarna Fall Out Boy, ook Beat It. Henry. Goedemiddag Henry. Goedemiddag, hoe is het jongens? Ja, bij ons gaat het uh, heel erg goed. We hebben een lekkere, drukke show gehad, nog een kwartiertje. En uh, we sluiten natuurlijk een beetje af met vaste prik popste Henry natuurlijk. Ja, ik hoop het ook jongens, ik heb mijn batterij bijna leeg. Het is momenteel in Haarlem. Op... In Haarlem? Oké, okay, dus in de buurt. Ja, we hadden op een gegeven moment de, de, de videoclip hebben gemaakt vandaag, dus uh, ik heb het gigantisch druk natuurlijk. Oké. Okay. Maar ik heb nog even tijd voor die gemaakt uiteraard. Oh oké, okay. daar hou ik van. Ja. Haarlem is mijn hometown hè, hoe vind je het daar? Ah, perfect. Ja, het mooie is op de markt hier dus. Uh, oké. Okay. Ziet er goed uit, Lek lekker gezellig hier. Ja, te gek hè? Ja, zeker weten. Nou, het shownieuws, we gaan meteen door naar het shownieuws. Ja, ja, in ieder geval het trieste uitvaart natuurlijk van Anthony Kabeling deze week. Die ja. Die zal geen ging plaatsvinden. Ja, waardoor het is, het is ontzettend triest dat dit soort, soort dingen gebeuren natuurlijk, hè. Ja, tuurlijk. Ik had het echt niet zien aankomen. Nee, ik denk niemand niet. En dat is... Uh, dat is als je depressie hebt, dat is, dat is niet te verklaarden. Nee. Is... Maar goed, dan hebben we Wendy van Dijk natuurlijk. Ik heb hier een nieuw typetje. Ja, klopt. Loesje, hè? Ja, Loes. Ja, Loes... en Ja, het is ge... wel heeft als we al tegen, uh, Loes is, is uh, bij de Wereldraad Door aan tafel geschoven. Dus uh, ik ben benieuwd. te zien hier vanaf 3 oktober te zien. Maar misschien ja. op televisie, dus uh, in, de, in de rubriek TV Oranje... We zijn benieuwd allemaal natuurlijk, hè. Ja, binnenkort op tv dus. En gisteren bij de, de wereld door. Ja, goed. In, in ieder geval, uh, dan, uh, ja, René vroeger die is binnenkort jarig hè. Ja, yeah. hoe oud wordt hij? Uh, hij wordt 50. 50, oké. Okay. Ja, en hij uh, gaat het vieren met een concert in Carré. Dus ze zijn inderdaad niet alleen zijn vrienden en uh, familie zijn uitgenodigd. Oké. Okay. En ook uh, zijn grootste vrienden mogen komen. Uh, Loesje komt ook dus? Uh, uh, uh, waarschijnlijk wel. <laughs> In ieder geval heeft niet te mij, die, anderen, die, die, die, die, die uh, worden in het zonnetje gezet en ze brengen een ode aan hem door met alles grote te zingen. Dus dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Ja. En dan heeft Angela Groothuis. Die heeft een uh, nummertje uh, gezongen en een ze op aan uh, Ria Ja. Yeah. En dat is nog steeds een triest verhaal natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus absoluut. En uh, ik kom er nog steeds niet van los. Maar ja, goed, jongens, aan de andere kant, uh, Marco Bersaat is weer op de terug. Die uh, heeft daar weer een uh, nieuwe. Uh, nieuwe ja, klopt. En dan ben ik ook op een nieuw album. En die zou vanaf 13 oktober zou het op de moeten zijn. Oké. Hebben jullie hem al? Wij hebben hem nog niet, maar ik denk dat we hem volgende week wel kunnen draaien. Ja, dat denk ik ook wel. In ieder geval, volgend jaar, 10 en 11 mei, treedt hij weer op in het met Adem. Ja, dus hij is weer helemaal terug. Ja, precies. Dus. Ja goed jongens, en dan sluit ik even af met een, uh, met een heel een bericht voor Rob ten Huis. Hij wordt 67, of hij wel 67 ja 67. En uh, hij wil samen met, uh, met zijn vriendin Jet, wil hij nog een kind. Hij wil op zijn 67ste? 67ste. Is dat uh, risico niet heel erg groot? Op uh, een, uh, een gehandicapt kind bijvoorbeeld? Voor zijn vriendin niet, die is pas 41, dus dat gaat nog wel. Oké. Okay. Maar hij is natuurlijk 67, maar ja goed, uh, je ziet het, hoe oude rekken zeggen ze wel eens. <laughs> maar wel ja, niet wel eens, dus... Uh, <laughs> Zo doen we. Het was een beetje was, kort, maar krachtig. Nee, ik moest mijn batterij op die sparen, anders dan, dan val ik dadelijk stil in de uitzending. En dat vind ik ook zo wat natuurlijk voor iedereen. Hè? Ja, nou ja, hartstikke bedankt. Hef, heb nog veel plezier in Haarlem natuurlijk. Ah, dankjewel. Hè. En, en uh, even, ja, volgende, ja. Week, volgende week weer iets langer. Zeker weten. Dan zorg ik dat ik een laaier bij me heb. <laughs> Oké, okay, is goed. Henry, dankjewel hè. Af okay. hoi. Hoi, hoi. En we draaien nog even voor Anthony Kameling, Hero, toen ik je zag.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 Het blijft natuurlijk een prachtig nummer. De nagedachtenis van Anthony Kameling. Hoor je zijn... Uh, ja, ja, toen hij het zong, heette die Hero. Het nummer heet Toen ik je zag. Jawel, Aldo. We gaan door, uh, hè? We gaan door, ja, we gaan door, door naar de leuke, leuke berichtjes van uh, vandaag. Van deze week, eigenlijk. Ja. Heb jij er eentje voor ons? Ja, over die Chinese plassen recht omhoog uh, om water te besparen. Ja, ja vertel. Nou, aan de universiteit in uh, de Chinese Chiang. Yeah. loopt een interessant project. Want uh, de vrouwelijke studenten en docenten krijgen de mogelijkheid om rechtop recht staand te gaan plassen. Jezus. Dus dan wordt het wordt net een man. Het wordt plassen. eigenlijk net een man, ja. Ja, ja zo besparen ze water maar... in, ja, in, uh, op een dag uh, als vrouwen staand gaan plassen. Dan uh, besparen ze 160.000 liter water per dag. Jezus, per dag, dat is wel heel ja. veel. Maar ze hebben ook veel Chinezen, dus de kans ja, is groot dat, dat je dan veel be bespaart. Maar die Chinezen zijn klein, dus... Ja, dat kun je... <laughs> zo die... kun je het ook weer zien, dat is een hele goeie. Maar ja. Nou, ik heb nou ook wel een, wel een leuk nieuwtje gevonden. Een vrouw in Arizona kreeg na haar oogoperatie een flesje oogdruppels mee. Maar toen ze op een ochtend de druppels wilde gebruiken, pakte ze per ongeluk een flesje superlijm en spoot dit in haar ogen. Uh, like Lekker slim. Op het moment dat de lijm in haar ogen kwam, voelde ze direct dat het niet goed was en belde ze de ambulance. De doktoren wisten op tijd het lijm uit haar ogen te halen. Uh, en ze, ja, ze houdt gelukkig geen blijvende schade aan deze blunder op. Nou, dat vind ik eigenlijk een, uh, een typisch geval van... Uh,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 Right on the spot Binnenkomt haar nieuwe album uit. Het wordt een greatest hits album. Je hoorde Pink met haar nieuwe single Raise Your Class. Dan komt Tom's een uh, nieuwe greatest hits album uit. Met onder andere de hits natuurlijk van Cat The Party Started, Goddess and DJ, So What en Please Don't Leave Me. En dus ook een paar nieuwe nummers. En net hoorde je haar nieuwe single Raise Your Class. Dit was weer het, uh, ja, het einde van Entertainment for You hier op uh, de zaterdagmiddag uh, avond. Aldo, dankjewel. Ja, graag gedaan. Morgen zijn we er natuurlijk ook met Zondag in Canonland, maar ja. je moet altijd blijven luisteren naar uh, ZFM Sandvoort. En uh, natuurlijk is Rode volgende week ook weer. Dus uh, dan wordt het weer een bomvolle show. Ik wil je bedanken voor het luisteren en uh, ja, tot volgende week. Nu hoor je Eric Clapton en Forever Man. Zandvoort. Vanaf 8 uur staal open 5 euro in Daarbij krijg je natuurlijk een gratis single cd. Be There or Be Square. Exire natuurlijk bij CFM. En nou het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.